8 uur jobboot met het NOS-journaal. Minister Timmermans roept de Russische autoriteiten op... de Arctic Sunrise onmiddellijk vrij te geven en de bemanning vrij te laten. Timmermans schrijft aan de Tweede Kamer dat Nederland zich beraadt... op mogelijke juridische vervolgstappen, waaronder het zeerecht-tribunaal. Het schip van Greenpeace werd vorige week geënterd... en overgebracht naar de haven van Moermansk. Het kabinet heeft Rusland al eerder om opheldering gevraagd... over de gang van zaken... Minister Timmermans heeft de kwestie ook aan de orde gesteld... bij zijn Russische collega Lavrov in New York... bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Door het faillissement van de OAT-groep... zitten 7.000 reizigers vast in het buitenland. Officieel mag de reisorganisatie nu niemand meer vervoeren. Hoe deze mensen naar huis komen is nog onduidelijk. De curator zoekt samen met de Stichting Garantiefonds Reisgelden... naar een oplossing. Ook is het nog niet duidelijk of mensen die al een reis bij OAT hebben geboekt... nog op vakantie kunnen. Reizigers van OAT hoeven zich geen zorgen te maken om hun geld, zegt een woordvoerster van het garantiefonds. De mensen die een reis bij OAT hebben geboekt en betaald, krijgen hun geld terug of krijgen een vervangende reis aangeboden. Vanmiddag werd bekend dat de toeroperator uit Holte failliet is. De 1750 medewerkers worden nu ontslagen. De oppositiepartijen hebben geprobeerd toezeggingen van de coalitie te krijgen over aanpassingen in het beleid, maar dat heeft tot nu toe weinig concreets opgeleverd. De eerste dag van de algemene beschouwing in de Tweede Kamer stond in het teken van de vraag of de coalitie bereid is tot wijzigingen van het beleid. Maar VVD en PvdA houden voorlopig vast aan de voorgenomen bezuinigingen van 6 miljard volgend jaar. Morgen, op de tweede dag van de algemene beschouwingen, geeft premier Rutte namens het kabinet antwoord op de vele vragen die de Kamer gesteld heeft. En dan moet duidelijk worden op welke punten het kabinet bereid is de oppositie tegemoet te komen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en droog. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgenochtend eerst nog mist, daarna zonnige periode en het blijft droog. Temperatuur uiteenlopend van 15 tot 18 graden. Dit was het Nationaal. Journaal.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 Een heel goede avond. Straks gaan we het hebben over locaties zoeken voor films... Dit in verband met het uh, Nederlands Filmfestival deze week. We hebben daarom deze hele week over het uh, werken voor en achter de schermen. En vanavond dus een zogenoemde locatiescout. Er wordt ook volop gevoetbald vanavond. Als er gescoord wordt, dan hoort u dat onmiddellijk hier op Radio 1. Maar we beginnen in Den Haag met de algemene beschouwingen van vandaag. Want dat is interessante kost voor mijn eerste gast van vanavond. Hij is uh, jarenlang parlementair journalist voor onder andere de NOS en de AVRO geweest. Goedenavond Hans Prakke. Goedenavond ooit wel eens een algemene beschouwing gemist? Nee, eigenlijk niet. De, nee. Die, de verslaving bij mij is als het om uh, wielrennen gaat... en om uh, politiek volledig. Dus daar uh, word je ooit door aangestoken en daar blijft het dan bij. Dat, uh, je kan dat niet maken om dat niet te zien. Kijk, je kunt wel eens een eerste dag van een algemene beschouwingen overslaan... want dan mm -hmm. gebeurt er nooit zoveel. Dat mm -hmm. is een beetje het wonderlijke van de berichtgeving. Uh, dat ze een beetje verbaasd zeggen... "Hé, hey, er nee, is niks concreets. Nee, dat is nogal niet. Dus je gaat dat hoort niet, erbij. Ja, dat hoort erbij. Je gaat niet onmiddellijk zeggen... nee, hier heb je die 6 miljard... en." Zeg maar, hoe jullie het hebben willen. Dat gaat in een heel langzaam proces. Politiek is ook theater. Ja. En dit gaat ook een beetje om ja, de mannetjes die zich neerzetten... en de vrouwtjes soms ook uh, in, in die algemene beschouwingen. Ja, het profileren als partij. Het leiderschap wat je laat zien. En, en de manier waarop je je tegenstrevers in het debat... Uh, dat, ja. daar gaat het ook allemaal om. We willen met u ook vooral kijken hoe het een en ander veranderd is... in de loop der jaren, want u heeft daar heel lang gezeten. Ja. Zullen we eerst eens even gaan kijken hoe het vandaag ging? We hebben uh, Wilco Boom. Die is uh, NOS-politiek verslaggever op dit moment. Hij heeft daar de hele dag ja. bovenop gezeten met zijn neus... Uh, Wilco, wat is de stand van zaken? Nou ja, het is eigenlijk net afgelopen. De laatste spreker was Henk Krol van de 50-plus partij. En hij was de laatste, want dat is de partij met de minste aanhang in de Tweede Kamer. Ja, en als, het dan, uh, als je dan het slagveld van vandaag overziet... dan moet je eigenlijk vaststellen dat er nog niet zo heel veel te zeggen is over het resultaat. Zoals Hans net ook al zei. Uh, want het was de eerste dag. De partijen gooien of die, die, die, die maken zich op, laten, laten zich van hun beste kant zien, leggen hun eisen neer. En ja, dan moet het spel beginnen van wie gaat toegeven, wie niet. Nou ja, duidelijk is wel dat het, dat het kabinet weinig heeft te verwachten van de PVV... en in iets mindere mate van de SP. Die, uh, die stemden vanochtend ook allebei al voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Ja, en de partijen met wie het kabinet wel zaken hoopt te doen... omdat ze die nodig hebben voor de meerderheid in de Eerste Kamer... Ja, die uh, hielden vandaag de deur ook nog een beetje dicht. Dat ging af en toe zelfs zo stevig, met name tussen Buma van het CDA... en uh, Samsom van de Partij van de Arbeid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 Ja, dat was dus Buma tegen Samsom. Nou, en Samsom liet zich ook al even stekelig uit tegen in de richting van Buma. Later in de middag kwamen ze toch wel weer iets dichter tot elkaar. De conclusie moet in elk geval zijn voorlopig, denk ik... dat de deuren niet helemaal dicht zijn. Uh, of ze verder open gaan en of dat tot uh, concrete afspraken gaat leiden... dat gaan we dan misschien morgen merken. Dat is dus allemaal nog onzeker. Wat er zeker is, is dat Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren... als vanouds zich uitsprak tegen de bio-industrie. De vraag is niet, voorzitter, of het ons Wie? een ander beleid... beleid zoals de Partij voor de Dieren dat voorstaat kunnen veroorloven. Mijn stelling is dat we het ons niet kunnen veroorloven om het niet te doen. En daarom ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Dank u wel. En dat is het traditionele slot van de inbreng van Marianne Thieme. En dat was, dacht ik, misschien ook wel een leuk slot voor deze bijdrage. Dankjewel. Um... Uh, ik had het beloofd, hè. als er gescoord werd vanavond bij voetbal, dan hoorde u dat onmiddellijk. Dus gaan we meteen naar AZ Sparta in die houtkamp, want er is gescoord. Ja, en dan uh, mag ik uh, wat roepen. Het is 1-0 geworden voor AZ. Uh, doelpuntenmaker Johansson. AZ speelt tegen Sparta. Dus Eredivisie tegen Eerste Divisie. En al heel snel na vijf minuten werd het 1-0 door Johansson. Dus staat AZ met 1-0 voor. Goed zo, dankjewel. Terug hier naar Hans Prakke, oud-parlementair uh, journalist voor de NOS en de, de AVRO. U zei net uh, politiek, ja het is een soort verslaving. Uh, wat is dat dan? Wat boeit u dan zo? de manier waarop uh, mensen toch dingen proberen te bereiken. Want het zijn toch, hoewel vaak politiek in Nederland een slechte naam heeft... maar zijn het mensen die uh, een mooie hondenbaan hebben... Uh, altijd in de weer zijn. Soms gaat zelfs hun huwelijk eraan kapot, uh, hebben we recent nog begrepen. Samson. Samson. Dus het zijn ook in dat opzicht uh, verslaafde Mensen die, die zeer begaan zijn met wat er in Nederland gebeurt. Die daar iets mee willen. En die dus uh, proberen dat... ja. Uh, te bereiken. Alleen de manier waarop, dat is soms heel lastig. En daar gelden dus allerlei regels voor. Zoals, je moet niet je huid onmiddellijk verkopen. Dus is er een eerste dag, dat is een beetje schaakspel. En een beetje laten zien, jij krijgt mij er niet zomaar onder. Nee. Dus krijg je dat soort prikkeligheden als wat uh, nu gebeurde. Precies, want prikkeligheden, daar waren er een paar van vandaag. We hoorden ze net via Wilco Boon. Maar uh, er was natuurlijk ook het moment... Uh, een opmerkelijk moment, mogen we wel Zeker. zeggen, um, van Wilders. Hè? Die had een soort uithaal naar Alexander Pechtold van D66. Even luisteren wat er nou precies gebeurde. Op die bijeenkomst werd de NSB-vlag getoond. Ach, ach, ach, Op ach, die ach. bijeenkomst werd de Hitlergoed gebracht. Ik heb vanaf dat moment nergens de heer Wilders... de gelegenheid zien aangrepen om deze aanhangers... Om daar ver afstand van te nemen. Meneer Wilder. Voorzitter, wat een zielig mannetje is de heer Pechtel toch. Wat een zielig, wat een zielig, miserig en hypocriet mannetje bent u toch. De hele cel kan op zijn kop gaan staan, maar u bent te klein, u bent te miserig... om ook maar een minuut serieus te nemen. En dat meen ik oprecht. En het spreekt voor zich dat de PVV en die duizenden aanhangers niets hebben... met Extremisme niets hebben met antisemitisme. Ik ga me daar ook niet voor verdedigen. Ik zeg het nu één keer en voor de laatste keer. En als je daarover door gaat zieken, dan klinkt u maar een boom in, meneer Pechtold. Ja, Hans Prakke, uh, hoe kijkt u nou naar zo'n scène? Ja, het is een beetje een ruw spel. Ik bedoel, uh, je kan het beste aan de orde uh, hebben... maar als er eigenlijk niet inhoudelijk wordt op ingegaan... Wilders, die een volbloed parlementariër is... Die, uh, uitstekend kan debatteren. Laat het gewoon na. Die zegt niet wat er wel of niet gebeurd is bij die bijeenkomst. Dat was een demonstratie afgelopen zaterdag tegen het kabinetsbeleid. Maar die, die geeft alleen maar een soort sneren naar de persoon. Ja. En dat is nogal ongebruikelijk en ook niet... Kijk, je kunt best elkaar in forse uh, bewoordingen uh, af en toe uh, van repliek dienen. Maar dat is wel een soort verruwing... die met de loop van ja, de jaren precies. eigenlijk wel erger is geworden. Dat gebeurde vroeger was men ook scherp maar dan toch op een, op een elegantere manier. Ja, want 77 werkte u, zo'n beetje eind jaren 70 ja. werkte u toen in Den Haag voor de, voor de AVRO. U zegt vroeger waren ze ook vlijmscherp. Uh, Absoluut. Welke herinnert u zich dan nog? Die nou, dan... neem bijvoorbeeld, kijk, wie ik altijd bij Kamerdebatten mis... is Marcus Bakker, vroeger leider van de CPN. Dat was een commentator van de Kamer, uh, een Kamerlid zelf. Ik wil straks precies horen wat hij allemaal deed, maar... maar... U weet hem, hè, voetbal? Ah, nou, dat ja. gaat voor. Er is weer gescoord en weer bij en die haalt kamp AZ Sparta. Maar we zijn benieuwd. Nou, mijn oud uh, collega, want hij is ook een uitstekend wielerjournalist geweest. als pakken zal het niet erg vinden. Het is uh, spannend geworden, 1-1, want uh, Sparta heeft gescoord. En Johan Voskamp was te maken van doelpunt. Daar waar AZ dacht, nou, makkelijk avondje tegen die uh, eerste divisionist... is het uh, toch na drie minuten nadat AZ de voorsprong nam met 1-0... is het gelijk geworden via Voskamp. Dankjewel, Andy. Uh, terug naar Marcus Bakker, die u benoemd. Die deed het ook heftig, maar anders? Nee, Marcus Bakker was een, een Kamerlid voor de CPN. Was in het politieke gevecht een beetje een buitenstaander. Maar was daarom snoeihard in zijn oordeel over wat er gebeurde. Uh, premier van Acht wilde op een gegeven moment op vervelende vragen van D66 niet antwoorden. Daar had hij gewoon geen behoefte aan, had hij geen zin in. Hm. Waarop dus uh, uh, uh, Bakker ertussen sprong: zei meneer de voorzitter, wat gebeurt hier nu? Daar is een minister-president die zich gedraagt als een klein kind met een pruilip... en die weigert in een democratie een lid van de oppositie te antwoorden. Wat zullen we nu krijgen? Ik vind dat de minister-president nu maar even rustig moet gaan nadenken... desnoods even een plaspauze inlassen... en dat hij dan gewoon de Kamer antwoord geeft. Ja. Dat lijkt me een normale vang van zaken in een democratie. Die kamer doodstil. Van Acht zei... ik wil inderdaad even een korte pauze. En die begon heel bedeest te zeggen... dat hij na de aanwijzing van de heer Bakker... nu gewoon het antwoord zou geven aan D66. Ik bedoel, dat was ook snoeihard... maar dat was toch op een... Op een uh, uh, elegantere manier... dan het soort van persoonlijke aanvallen. Ach, man, doe normaal... Het is gekke werk. Ik bedoel, dat werd gezegd door mevrouw Udoal van Stoetwegen. Mm -hmm. Ook tijdens de algemene beschouwingen. Maar dat, dat, dat... Wilders die eerder ook... een minister van de Partij van de Arbeid... wat zei die toch? Dat het ook een, een gekke vrouw was. Of dat, net het op de persoon spelen. Ja. Je mag snoeihard zijn als het om het beleid gaat. zegt dus deugt niks van jou. De manier waarop je hier radio presenteert... dat kan van geen kant. Maar wij moeten wel later ja. elkaar kunnen zeggen... oké, okay, dat was het dan klaar. Ja, want als u teruggaat in de tijd. Hè? Dan noemt u dus Marcus, Bak Marcus Bakker... als iemand die u herinnert, die u goed vond eigenlijk. Wie nog meer? Wie mist u nog meer? Nou ja, je mist allerlei soorten parlementariërs. Je hebt uh, Thijs Wuldgens bijvoorbeeld, helaas overleden. Partij van de Arbeid, uh, fractievoorzitter en financieel specialist. Die was beroemd om zijn geestige interrupties. Die die ook niet anders dan wel eens gebruikelijk is in Den Haag... ook van tevoren aankondigde. <laughs> maar maar nou, dan moest dus uh, uh, minister Ruding moest antwoorden op... Uh, meneer de voorzitter, ik heb uh, gekeken naar de begroting... en op pagina 212 uh, zegt het kabinet... dat het en op pagina 620 staat dat de zon schijnt. Ik wou wel graag, uh, voordat we nu straks uit elkaar gaan, weten hoe dat zit. Dan zag je dus die regeringstafel helemaal paniekerig kijken. Wat, wat heeft hij nou weer ontdekt? Ja. En dat was dus inderdaad in de stukken iets wat volkomen tegensprak. Ja. Wat doet hij er goed na? Nou ja, maar dat is ook omdat het indruk maakte. En daar was dus lachen geblazen. Ik bedoel, Wiegel, die uh, tegen, wie was het? Ten Uil uh, zei uh, op een hele omvloerste toon... waardoor je ook het gevoel had, wat is er nu weer... Uh, meneer de voorzitter, mijn fractie heeft zich langdurig beraden... over de vraag of Sinterklaas bestaat. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat hij niet alleen bestaat... maar dat hij ook vandaag onder ons is. En vervolgens feest hij naar de Nijl. En, ja. en daar zit hij. Ja. Nou, ik bedoel, dat soort dingen, die humor... dat moeten mensen ook toevallig in zich hebben, maar dat is natuurlijk wel helemaal weg. Je het is kunt er nog dromen, voor mijn gevoel. Nou ja, die, die, die, die, je houdt ervan. En net zo goed als je uh, die Houtkamp zijn goede spelmomenten zal herinneren. Of de mooie honkbalslag uh, uh, die hij heeft meegemaakt. Dat zijn momenten die je blijven. En dat soort momenten. Uh, diezelfde Marcus Bakker, ook tijdens de Algemene Beschouwingen. Deze regering is een waar en iedereen dacht, gaat Marcus Bakker iets moois vinden... Van de, uh, rij, in de rij van Amerikaanse gezantschappen in Nederland. Ik bedoel, de humor ontbreekt helaas wel in het debat. Van deze mannen uit ja, Den Haag weer naar de man op het veld. Uh, Utrecht speelt namelijk tegen Den Bosch. Ronald van der Geer, ook daar is gescoord. Ja, 1-0. Jens Thorstra na 15 minuten spelen. voorzet linkerkant van Bulthuis. Alles half behalve Jens Thorstra. En die schiet 1-0 binnen. Goed zo, dankjewel. Lekker kort en krachtig. <laughs> um, hier tegenover mij nog steeds Hans Brakke. Um, u bent ook hoofdvoorlichting geweest van de Partij van de Arbeid. Ja. U heeft dus ook al die mensen die daar hun best aan te doen... voorbereid op dit soort bijeenkomsten. Uh, u zit te knikken. Dus ook one-liners bedacht... En nou, kijk, dat is altijd gevaarlijk. Net zo goed als er een soort idee is over mediatraining. dat mensen een slecht verhaal goed kunnen verkopen. Zo werkt het niet. Het gaat vooral om het verhaal. Je kan het hooguit zeggen. als je dit op die manier doet. dan weet ik niet of het zo succesvol is. Dan zou je het misschien beter zus of zo kunnen doen. Dus het zit meer in dat soort. Je hoeft voetballers niet te leren hoe goed ze moeten voetballen. Dat weten ze dat moeten ze kunnen of niet benieuwd Maar je kunt wel zeggen: van de ongetwijfeld komt de vraag. Uh, ik noem maar wat, ben jij je transfergeld wel. Of zo Wat zegt u? Dus, nou ja, tegen een voetballer die voor 100 miljoen gekocht is. Oh, je transferprijs? Dus je moet sommige vragen kunnen verwachten. Dan moet je ook tegen kunnen. Het is dus normaal dat die gesteld worden. Het is meer dat soort uh, dingen van bedenken. Politici zitten soms zo in een koker dat ze niet uh, nadenken over eventuele reacties die dat ook zou kunnen. Maar daar worden ze neem ik aan wel op getraind, toch? Dat je dan denkt, nou ja, oké, okay, dit wordt ons verhaal. Ja, maar dat, dat is dus toch in de vuur van het spel. Vergeet je dat wel eens. En ja. dat heb je... Daar kan je eigenlijk niet op voorbereiden, omdat er dingen onverwacht gebeuren? Ja, maar soms kan je dat wel. En dan moet je dus ook, daar is in mijn ogen een, een goede voorlichter voor, om te zeggen uh, meneer Wijfels, destijds bij de SER, daar ben ik ook gewoon voorlichting geweest, je kunt verwachten dat ze gaan zeggen, toen het ging over uh, uh, duurzaamheid, dat zullen mensen een geitenwolle onderwerp vinden. Ja. Dus heb dan je, een verhaal klaar. Heb dan een verhaal klaar. Besef wat dat dan ja. gebeurt. Uh, en dat is soms even voor die mensen. Buiten hun denkwereld. Maar zeggen, hé, hey, Goed dat je het zei. Want daardoor heb ik toch even. Ja. Dus het is meer dat je sommige ballen ziet aankomen. Om even in de sport te <laughs> blijven. Ja. Dat je het hele spel kan voorspelen. En zeggen als je het nou zo vertelt. Ja. Dan red je je wel met dat verhaal. Dat verhaal moet intrinsiek goed zijn. En uh, ja, je moet ook een beetje het gevoel voor theater hebben. Ik denk dat uh, uh, morgen Rutte uh, dat die zul je alle, als een register zien opentrekken... het lief zijn, het complimenteus zijn, het, het invoelend zijn... dat hij het heel goed begrijpt, maar ook af en toe een beetje verneinig. Want dat mag natuurlijk ook. Hè, je mag best tegen het CDA zeggen van... hoor eens, ik heb toch de indruk dat we een probleem zitten oplossen... wat in de 60 jaar dat u aan de macht was niet is opgelost. Dus u heeft nu wel een grote mond... maar ja. bent u niet ook zelf een deel van de oorzaak ja. van het probleem? Want u zei net, ja, de eerste dag, tuurlijk worden er eigenlijk geen zaken gedaan. Nee. Volgens mij sowieso niet zo heel veel bij de... De algemene beschouwingen. Er, er gebeurt wel eens wat, maar dat is de echte dus zaak. Meer je profileren. Je, ja. Maar u zei ja, tuurlijk niet, want ze zijn net het spel weer aan het spelen. Ja. Maar daarmee zegt u impliciet de tweede dag is veel spannender. Die, die is ja. altijd spannender. Er is, de teksten zijn weg, de, de mensen zitten zonder uh, hulpmiddelen in de arena. En dan moet je, je maar zien te redden hoe je op dat moment reageert. En dan moet je dus ook intern heel goed weten, ja, wat wil wat ik nou? Wat is mijn verhaal? Wat is mijn verhaal en welke concessie ben ik bereid te doen? En natuurlijk heeft Rutte al lang bedacht... dat bijvoorbeeld hij maximaal morgen zal toezeggen... Eh, ik wil eh, dit in overweging geven aan werkgevers en werknemers... maar neemt u mij niet kwalijk. Ik heb een akkoord met werkgevers en werknemers. En meneer Pechtelt, u vraagt mij nu daar een bouwsteen uit weg te halen. Ja. Dat moet ik wel eerst overleggen. Dus ook die concessie van morgen is een bereidheid... om een gesprek aan te gaan met anderen... om ja. te kijken of het misschien zou kunnen. In elk geval staat u weer een leuke dag te wachten. Absoluut. Zo, Absoluut. <laughs> Dank u wel. Want morgen zijn eh, dus de vervolgen van eh, die algemene beschouwingen. En dit waren de beschouwingen van Hans Prakke. oud-parlementair journalist van eh, onder andere de Avro en de NOS. Dank. Graag dit is Max. Tot half negen: twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, en deze hele week is het Filmweek bij Twee Dingen. Dit in verband met het Nederlands Filmfestival deze week. Vanavond de locatie scout. Walter Kloos zit hier van Goedzoekers. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uw bedrijf heeft locaties voor grote films gezocht. Onder andere Zwartboek, Oceans 12 en Simon. Ja. Vandaag nog op pad geweest? Uh, nee, niet echt op pad geweest vandaag. Uh, meer vanuit kantoor gewerkt. Uh. Dat kan ook, locaties ja, kan zoeken ook. vanuit ja, het kantoor. Ja? Er wordt heel veel uh, research gedaan vanuit, uh, achter de computer. Hè. Oh ja? En, uh, ja? Ja. Gewoon zoeken op sites naar mooie locaties dan? Op sites, je, ja, je kunt op sites zoeken, maar uh, ook. Uh, uh, uh, ja, nou niet altijd natuurlijk. We gaan het liefst natuurlijk op pad. Ja. Maar er is altijd te researchen welke buurt ga je. In, welke, ja. welke... Want maak het dus concreet. Hè? Dus u heeft een, een regisseur en die heeft voor zijn film locaties nodig. Ja. U wordt gebriefd, neem ik aan, over een bepaalde sfeer die hij zoekt. Ja. Noem eens iets wat u meekrijgt. Nou, je begint meestal met een script te lezen. Ja. In een script staat ja, eigenlijk wel er zat heel veel informatie over, over de locatie: hè? welke ruimtes je nodig hebt op een locatie, maar ook hoe de locatie er een beetje uit kan zien... in grote lijnen. Mm -hmm. En een art director en een regisseur... die bepalen eigenlijk uh, uh, ja, waar, waar je naar op zoek moet in detail. Er is weer gescoord. Ja, ik merk het. Well, wie... <laughs> ja, weer bij een andere wedstrijd. PSV Telstar, Bas Ticheler. Wie ja, heeft er gescoord? PSV, dat risico loop je nogal met zoveel uh, live ja, wedstrijden in uitzending. Dat. Het is uh, 3-1 geworden. Daarmee heeft PSV de schaapjes tegen Telstar normaal gesproken wel op het droge. Een strafschop, opnieuw een strafschop. Deze zonder twijfel wel terecht nadat Toyvonen in het strafgebied door kok assisteertje wordt getrokken op het moment dat hij eigenlijk wil uithalen. En daar dus niet meer aan toe komt, de bal op de stip. En Locadia kiest voor dezelfde hoek als waarmee hij de keeper passeert aan het eind van de eerste helft. En zo wordt het 3-1, kwartiertje voor tijd in Eindhoven. Dankjewel Bas. Ja, heer Walter Kloos van Goedzoekers, Locatiescout. Ik zei, wat, op wat voor manier wordt u gebriefd? Hè? Dus wat hoort u, wat voor sfeer wordt er gezocht bijvoorbeeld? Nou, er wordt ook vaak in, in plaatjes uit, uit, aangeduid. Hè, want, ja, want dan heeft u dat script gelezen... en dan weet u dat het speelt bij een boerderij bijvoorbeeld. Precies. Uh, en dan uh, zijn er vaak al soort van moodboards gemaakt... van oké, okay, we zoeken zo'n soort boerderij. en wat, wat voor staat die moet zijn? Wat, wat voor uh, karakter woont daar? Is het een oude man of is het een, een jong gezin? Mm -hmm. En uh, ja, dan ga je, als je dus al die gegevens hebt, dan uh, ga je daadwerkelijk op pad. Uh, ja. en, en dan gaat dus... u in uw autootje richting ja, ja, het platteland. Afhankelijk van waar het gezocht moet worden. We hebben de uh, laatste film in Groningen die zich in Groningen afspeelt. Dat is Hollands hoop. Dat uh, speelt zich voor een groot deel af op een boerderij, op een, op een herenboerderij. En die is ook heel karakteristiek in Groningen. speciale bouwarchitectuur. Ja. Um, nou, die ga je dan in kaart brengen. Dat staat ook al in de, in de, in de boeken. vind je natuurlijk heel veel over terug. Maar omdat die boerderij leeg moest zijn... omdat we daar een langere tijd moesten filmen... Uh, ja, was het gewoon rondrijden... en, uh, en, en daar uh, ja, mensen benaderen... en rondvragen. En, en dan kom je zo... Uh, ja, na een aantal weken heb je, heb je een aantal boerderijen gevonden. Ja, de mannen ja. zijn lekker bezig... Op het, bij het voetbalveld. Ja? Weer is weergezorg. Nou, gelukkig, maar maar. tegen Fortuna. Frank je wie, wie hebben daar... Uh, de, de punt gezet. Uh, de eredivisie-ploeg ook hier uh, begonnen met uh, scoren tegen Fortuna Sittard, Middenmotor uit de eerste divisie. Een aantal kansen had Peck wel nodig, maar uiteindelijk de vierde of de vijfde ging er dan toch in. Ascente zet Peck zwollen op 1-0 in eigen huis tegen Fortuna Sittard. Dankjewel Frank. De boerderij heeft u gevonden dan en dan? Ja, nou, dat, het was niet alleen de, de boerderij vinden, want uh, in het script stond ook dat er uh, rond de boerderij uh, maïs uh, moet staan uh, uh, in uh, hoog zomer, maïs ook hoog, bij doorheen kunt lopen. Er was een uh, de acteur die daarin meespeelt is uh, als iets van twee meter. Dus het moet ook echt hoog staan. Ja. Nou, als je daar in uh, februari, maart aan begint... dan is er nog helemaal niets daar. Nee. Dus dat... Uh, uh, nou, dan ook zover de boer, de boer uh, bereid gevonden te hebben... om uh, ja, de, het weiland, wat het dan op dat moment was... om te ploegen, in te zaaien. Want en er laat... was helemaal geen maartje. Uh... Nou, hij had daar wel maïs gehad, bijvoorbeeld. Ja. Uh, een paar jaar daarvoor. En was nu niet de bedoeling. Maar... Uh, ja, wij werd benaderd om een aantal maanden in die boerderij te filmen. En, maar daar er moeten er wel maar omheen. Dus hij was wel bereid, te bereid. om dat. Uh, ja, te om om poor, dat precies. Ja. ja. Want daar krijgen ze ook geld voor, toch? Mensen uh, de, die hun daar huis, krijgen ze, uh, uh, Ja, deze meneer krijgt er zeker geld voor. Want die moest ook daarvoor heel veel uh, dingen doen ook voor ons. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat soms mensen denken: nou, no way, in mijn huis, het is wel een heel leuk huis. En misschien heel geschikt voor jullie film, maar wil ik niet. Ja, nee, dat gebeurt. Ja? En dat is dan jammer, maar ook begrijpelijk. Staat u dan met uh, uh, een stamvoente daar voor ja, Soms wel, want soms weet je hoe het eruit ziet en dan... Uh, en dat was het. En dat dan, was nou en niet is, nodig dat voor is, die film. Dat vond iedereen mooi. Ja. En dan, uh, of je hebt er al iets van laten zien aan de regisseur... en die is dan blij en dan ga je dat proberen te regelen. En dan blijkt het niet te kunnen. Dat is, dat, dat is wel heel vervelend. Ja. Ja. Ja. Wat, wat was nou iets waarvan u dacht... dat, dat ik zo'n kick van toen ik het gevonden had? Maar ik vond die boerderij wel een eigenlijk. Dat want, het lukte met dat maar, maïs ook. Ja, ook, want het, was, het is niet alleen de maïs. Want de, de film gaat erover dat uh, iemand erft een, boerder, een, een boerderij een, een, van zijn vader. Over, die is, is, komt te overlijden. En als die man dus op die boerderij komt, uh, staat er dus allemaal maïs om, het, uh, om, het, uh, om de boerderij. Maar hij komt er dus die nacht achter dat in het maïs een enorme hennepplantage is uh, gezet. En dat hebben we ook daar moeten doen. Uiteraard geen echte hennep, maar touw of vezel. dat kan je niet? Nee, nee dat mag natuurlijk niet. Hè. Dat, uh, <laughs> en nu maar, het is het wel Nederland. Uh, he? Maar, die, maar die, die, die, daar was die man ook toe bereid om, ja. los van die vijf hectare maïs die hij voor ons heeft neergezet, ook een stuk van een halve hectare waar dus Ja, hennep hij wilde in, recht. En, dat, dat, en dat, dat ging eigenlijk vrij uh, snel. Ik bedoel, het was een heel snel akkoord. En dan ga je nog wel een heel traject in van: oké, okay, wanneer moeten we dan zaaien? Ja, en wanneer... Tuurlijk, ja. dat doet productie. Maar het is ook, niet he? zo dat uh, als inderdaad de, de locatie zelf, zo'n boerderij van binnen perfect is, de mais buiten die is er niet, of dat kan niet, dat er dan gewoon getrukt wordt. Dat kan ja, niet. Ja, maar dat is ook vrij kostbaar. Want dan, dan, dan moet je dus om die boerderij uh, een greenscreen gaan zetten bijvoorbeeld, en daarna mais in kieën in de postproductie. Nou, dat is. Daar zijn in Nederland ook niet de budgetten nee, voor. Nee, nee. Dus het moet echt dus, gewoon perfect zijn, eigenlijk. Ja, en ik denk dat dat ook een reden is waarom wij, nog wij gewoon veel werk hebben. Omdat er wordt heel weinig gebouwd en, en niet heel veel getrukt. Zeker niet voor televisie en mm -hmm. series De budgetten zijn allemaal onder druk en moet steeds verminderen. Dus je, je moet het wat je. Wat, we, wat ze nodig hebben, dat moet je al bijna gevonden hebben. Ja. Kun je kunt wel kleine dingen aanpassen, maar het moet al voor een groot gedeelte al kloppen. En ik voel met u mee dat als u dan bijvoorbeeld ergens iets gevonden heeft en er staat er bijvoorbeeld een zendmast achter of zo, dat het dan toch niet kan dus, in een bepaald. Ja, gebeurt nou ja, dat ook? Sommige dingen kun je wel makkelijk weghalen in de postproductie: een zendmast of een, dat in de achtergrond. Oh, dat lukt nog beter. Dat lukt nog wel, maar. Uh, ja, vier hectare mais in een keer, dat wordt, uh, dat wordt natuurlijk lastig. Ja. Wat heeft u een keertje echt niet gevonden? Gewoon die weken gezocht, maar gewoon. Nee, nee. was uit, er niet? Uiteindelijk, uiteindelijk vinden we altijd ja? Uh, alles. Ja? ja? Is ja. dat zo? Nou ja, goed. Je kunt, uh, soms is het inderdaad zo'n ingewikkelde plek dat je blijft. Dan heb je altijd wel alternatieven weer tegengekomen. Alleen die zijn dan niet goed genoeg. En als je dan na weken rond uh, ja, verder hebt gezocht en het zit er nog niet bij. dan wordt er natuurlijk wel weer teruggekeken naar die, uh, naar die eerdere locaties. Van nou, en dan, dan halen we was daar het beste uit. Ja. Ja. En uh, wat was nou een project? U noemde net de boerderij met het mais, wat echt ja. een kick gaf. Maar bijvoorbeeld uh, films die spelen in een andere periode. Ja, dat is ook wel heel leuk. Want we hebben, dat is alweer een tijdje geleden. Ik geloof dat het 2010 op de buis was. Annie MG, ja. achtdelige drama -serie. Die hebben wij gedaan als goedzoekers. En uh, dat was ook een heel leuk project, omdat het begon in 1902, geloof ik, in Zeeland. En dat stopt in, ik dacht, 687 in Amsterdam... met de En alles daartussenin. Dus uh, de jaren tachtig is ook een periode voor ons. Het straatmeubilair is veranderd. En, uh, dus je moet alweer opletten waar, waar je kunt filmen. Sterker nog, u moet ook gaan zoeken in archieven... hoe het eruit zag met in de jaren tachtig, ja, of niet? Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ja, ja dat, is zeker, dat is zeker het geval. Maar ook uh, ja, hoe het... Uh, in Zeeland uh, in de jaren twintig. Uh, uh, en dan was, gaat u echt in archieven kijken. Et cetera. Uh, in boeken kijken en uh, ja, in, in archieven kijken inderdaad. Dan nou hadden we afgelopen maandag in dezezelfde serie uh, producent Reinier Seelen. En die zei, ja, Nederland heeft uh, qua belastingen geen goed gunstig filmklimaat eigenlijk. Nee. Is dat wat betreft locaties zoeken ook zo? Dat ja, u... ja, ja want dat gaat steeds... Uh, België heeft een goed... Uh, filmklimaat en belastingtechnisch... met Techshelter. hebben we in Nederland niet. En je ziet nu ja, met enige regelmaat... Euh, Nederlandse uh, uh, uh, uh, films... voor een deel in België gemaakt worden. Omdat ze dan een stukje voordeel hebben. En, ja. Of in ieder geval extra geld om uh, te besteden... om gewoon uh, meer te kunnen filmen. Te ja, te dus het draaien. is niet zo dat er betere locaties zijn... maar het is dat financiële verhaal... waardoor ze pure, uiteindelijk uitwijken naar ja, België. Het is puur financieel, ja. ja. En dat zie je al met, met postproductiebedrijven. Er wordt heel veel geluid kleurcorrectie gemonteerd in, in België. Omdat het daar gewoon goedkoper, Omdat het goedkoper is. Goedkoper is ja. Ja, dus dat is ja. niet goed voor jullie? Nee, dat is niet goed. En dat ook met uh, locaties gebeurt. De film die speelt zich af in Amsterdam. En dan zoeken we wel de, de exterieurs in Amsterdam. En alle interieurs worden in Antwerpen ja, ja. gedraaid. Ja. En dat is wel, wel schrijnend natuurlijk. En wat uh, gaat u volgende week zoeken? Wat staat er op de agenda? Uh, ik ben nu bezig mijn collega, een van mijn collega's aan het helpen met een uh, film, een dramaserie De Deal, voor de vader. En met een drama serie uh, Zürich. En wat moet Ook. u zoeken? Uh, dan zijn we bezig met uh, truckers, uh, cafés en... Uh, uh, ja. Uh, ja, uh, uh, uh, ja dat ik soorten. kan me voorstellen dat overal waar je komt, bij vrienden en uh, bekenden, dat u overal toch een soort antenne heeft van, hé, hey, dit kan ik ooit nog wel gebruiken. Ja, ja, ja. ja we kijken altijd met, uh, met, uh, met dubbele Ja, met precies. Twee, uh, En opschrijven, ergens in, in een boekje. Ja, tegenwoordig met alle digitale uh, camera's en iPhones kun je natuurlijk heel makkelijk ja. dingen opslaan en onthouden. En, ja, ja nee, zeker. leuk. Uh, heel hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Locatie Scout Walter Kloos. En morgen ziet u in, uh, in deze serie, regisseur Pieter Verhoef. Die won in 81 als eerste het Gouden Kalf... met zijn uh, film Het Teken van het Beest. U heeft het gemerkt, er wordt heel veel gevoetbald... en na half negen is hier Robert Meder met Langs de Lijn. En dan kunt u luisteren naar al die wedstrijden. 100 miljoen extra bezuinigingen bij de publieke omroep? Dat is de strop in plaats van de broekriem. Teken de petitie op niet-123weg.nl. Onze programma's Bezuinig je niet 123 weg... Dit is Radio 1. Half negen, het NOS Journaal met Jobboot. Minister Timmermans wil dat de Russische autoriteiten... de Arctic Sunrise onmiddellijk vrijgeeft en de bemanning vrij laat. De minister zegt dat Nederland zich beraadt... op mogelijke juridische vervolgstappen tegen Rusland. Het schip van Greenpeace werd vorige week geënterd... door de Russische autoriteiten. Het voerde actie tegen gasboringen op zee. Directeur Terhaar van reisorganisatie OAT noemt het onvoorstelbaar dat zijn bedrijf failliet is. Hij zegt dat hij met investeerders in gesprek was, maar kreeg de zaak niet op tijd rond. De 1750 medewerkers worden nu ontslagen. Door het faillissement van Oad zitten 7000 reizigers vast in het buitenland. Hoe deze mensen naar huis komen is nog onduidelijk. Nederlanders in Soedan hebben van de ambassade het advies gekregen... om zoveel mogelijk binnen te blijven. Aanleiding voor het advies zijn de gewelddadige protesten in het land... tegen de afschaffing van de subsidie op brandstofprijzen. In de hoofdstad Khartoum zijn daarbij zeker zes doden gevallen. En tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer... heeft de oppositie geprobeerd toezeggingen van de coalitie te krijgen... over aanpassingen in het beleid... Volgens bronnen in Den Haag zou het kabinet bereid zijn... extra geld uit te trekken voor de kinderopvang, zoals GroenLinks wil. Maar verder lijkt het kabinet vast te houden aan de plannen voor volgend jaar. Wordt morgen vervolgd op de tweede dag van de Algemene Beschouwingen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Langs de lijnen met Robert Meder Ja, goedenavond. NOS langs de lijn van 8 tot 11. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de wedstrijden... die u eerder in deze uitzending al heeft kunnen horen. Uh, half 9, ja, inderdaad. Het is half 9. Time flies when you're having fun. Tweede ronde KVB bekenternooi uh, We zijn live bij vijf wedstrijden om kwart voor zeven. Begon PSV en het bel met Telstra. We gaan even kijken bij paar ja, daar ga ik dan nou ook aan twijfelen of het hier wel om kwart voor zeven begonnen is. Maar stel dat dat zo is, dan hebben we nog een minuut of vier. Wat ik wel zeker weet is dat PSV op een 3-1 voorsprong gekomen is. En dat zo in de slotfase is een veilige marge. PSV zeg ik met een ironische ondertoon. En als u de cynisme in wil horen mag het van mij ook. Maar heeft de Ludo Goret vorm we helemaal terug. Want op hetzelfde veld waar Ajax toch vrij eenvoudig uiteindelijk met 4-0 aan de kant werd gezet. Heeft PSV vandaag weer gestrompeld en vooral moeite met zichzelf. Is het ongeconcentreerd geweest. Heeft het veel foute keuzes gemaakt. Heeft het het allemaal later gebeuren. Zijn er weinig duels gewonnen. Waardoor Telstar eigenlijk makkelijk in de wedstrijd gebleven is heel lang. Na 9 minuten op voorsprong kwam zelfs. Na een gruwelijke misser achterin van Bruma. Die zich verslikte in de bal en zichzelf. Toen konden Matou Siwa oog en oog met de doelman. En die schoot de bal de Keurig langs. Dat is Titon vandaag. En vervolgens zette PSV orde op zaken pas aan het einde van de eerste helft. Toivonen stuurde Jozef zo'n weg in de 40 veertigste minuut. Die kwam oog en oog met de keeper. Aan de andere kant Varkenfischer schoof de bal de keurig langs. En in de extra tijd kwam er een penalty met een smaakje. En dan bedoel ik een bijsmaakje. Want uh, volgens mij was het er geen scheidsrechter Wiedemeijer vond van wel. Legde de bal naar ik denk een buitenling van Arias op de stip. En toen mocht Locadia aanleggen en dat deed hij prima. Zo stond het uh, vlak voor rust 2-1. En een kwartiertje voor tijd, dat horen we zo even al in het programma Twee Dingen. Werd Toyvonen vastgehouden, dat was een geheide strafgroep. Mocht Locadia opnieuw aanleggen en zo staat het 3-1. Is de buitenom afgesproken wel binnen, maar wat PSV vanavond heeft laten zien... daar eh, ja, maak je geen vrienden mee. Dat lijkt me geen klantenbindertje in een stadion dat sowieso al half leeg was vanavond. 3-1, nog twee minuutjes. Goed, om 8 uur, drie duels begonnen. Laten we kijken bij Pek Zwolle tegen Fortuna Sittard. Frank Wielhout. Dik half uur onderweg. 1-0 voor Pek. En het is allemaal niet zo bont als ik net Bas hoor zeggen over PSV. Maar het is wel wat gemakzuchtig wat Pek hier laat zien. In eigen huis tegen middenmotor uit de eerste divisie Fortuna Sittard. Dat zowaar nog een kans heeft gehad om de 1-1 te maken. Het is 1-0 dankzij Aschente. Zijn tweede kans van de wedstrijd. De, de eerste ronde die zo nonchalant af dat de doelman Kaya amper naar de grond hoefde om die bal tegen te houden. Kaluta kreeg nog een 100% kans na de 1-0 e van Aschente om de gelijkmaker binnen te schieten. Alleen ook hij wachtte net even te lang. Er zat net nog een Zwols verdedigend been tussen voordat hij kon uithalen. En dat is het probleem van Fortuna Sittard. Het heeft te veel tijd nodig. En bij Peck zie je dat iedereen het weet, dat iedereen het merkt. En dus doet Peck het ook allemaal een beetje kalm aan. En gelooft het dat het allemaal vanzelf wel goed gaat komen. Voor een deel is dat natuurlijk ook een feit. Want Aschente heeft tenslotte niet voor niets die openingsgoal gemaakt. Aan de bal Joost Broerse die vandaag weer een speeltijd krijgt. En in het centrum van de verdediging op de plek van Van der Werf. Zo zijn er sowieso nog een paar wijzigingen. Gravenbeek speelt aan de rechterkant op de plek waar we normaal gesproken Sai Max zien staan. En in het punt van de aanval. Fernandez, Benson heeft vandaag vrijgekregen van Ron Jans. Staat niet op het wedstrijd formulier Zwolle gaat nog een keer de aanval in. En we gaan even naar Bas. Ja, maar zo uh, neemt het publiek dat in Eindhoven wel eens komen opdagen. nog met een pleziergevoel afscheid van het Philipsstadion. Omdat in de stopminuut een vrije schop. Die door schaars schra, strak wordt aangesneden op het hoofd ploft van de Locadia. Waarbij ik overigens, zeker als ik naar de herhalen kijk, de indruk bevestigd zie die ik al had toen die kopte. Namelijk is het eigenlijk wel zijn hoofd? En uh, waarom zitten er eigenlijk vijf vingers aan zijn hoofd? U begrijpt al, het was zijn hand. Maar niemand die het ziet. In ieder geval de scheidsrechter en de grensrechter niet. En zo telt hij, varkenvisser, de keeper van Telstar maakt zich nog boos. Maar ja, wat heeft het eigenlijk voor zin? Hij krijgt een het achter zijn naam Locadia Twee keer vanaf elf meter. één keer met de hand. Die zullen we niet de hand van God noemen. Dat is een andere voorbehouden. Maar 4-1 staat op het bord. 4-1 telt. De aftrap van Telster is geweest. Maar hij was toch echt met de knuisjes gemaakt. En dan FC Utrecht tegen Den Bosch. Ronald van der Geer. Een wedstrijd met een verhaal. En dan zeker met betrekking tot de fans van Den Bosch. Die er niet zijn hè. Nee, een, een leeg vak in een verder toch wel redelijk gevuld uh, stadion. Bij een 1-0-stand voor uh, FC Utrecht. Dat doet het dan na een kwartier gemaakt door uh, Jens Stornstra. Ook even met een schuin oog terwijl we dat verhaal dan maar gaan vertellen. Kijken naar uh, Den Bos, dat ze waar eens een poging onderneemt om in de buurt te komen van uh, Robin Ruiter. Het is een uh, vrije trap van Macquarie, oudspeler van de club. En de kopbal van Ralf Seuntjes. Nee, dat, uh, dat vak is leeg. Er zouden 380 uh, Den Bos-supporters komen. Maar er waren er gisteravond al een paar. Die hebben een uh, doodskist hier voor het stadion gezet en een spandoek opgehangen. Utrecht dood. Nou, dat is allemaal uh, weggehaald. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat de burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft gezegd... weet je, Den bossupporters supporters, maar lekker thuis. Jullie krijgen geen toegang tot het stadion en tot de stad. En dus kijken we inderdaad naar een leeg vak... aan de rechterkant van de hoofdtribune. Veel te juichen hadden ze ook niet gehad. Want het is eigenlijk een beetje eenrichtingsverkeer... in deze wedstrijd. Utrecht van Akiet eigenlijk heel goed. Direct een aantal mogelijkheden gecreëerd. Daarna even wat slordig, wat, wat gas teruggenomen. Het gaf één mogelijkheid weg via Robin Ruiter, de keeper... die een beetje treuzelde ver buiten zijn strafschopgebied. en Ralf Seuntjes de gelegenheid gaf om de goal van zijn leven te maken. Maar de lop van 25 meter ging over de goal. En daarna weer Utrecht. Dat kansen kreeg via Willem Jansen. Dat kansen kreeg via Stief de Ridder. En uiteindelijk één keer succesvol was via Jens Toornstra. Voorzitter van Bulthuis. Daarna de ridderhalf, de ruiterhalf. De ruiter trouwens ook al een oud speler van, van FC Utrecht. stond hier ook een aantal jaren onder contract. Ja, en toen was Jens Toornstra er als de bij. De aanvoerder van, van FC Utrecht. Om die bal binnen te schieten. Bij Utrecht geen Timothy de Rijk. Heeft een bovenbeenblessure van de Marel tegen Feyenoord. Nog gepasseerd. Speelt nu centraal achterin. Marquiet heeft zijn positie gehouden als rechtsback. Verder geen verrassingen tegen de nummer 14 van de eerste divisie. Want Den Bos staat niet zo hoog. Heeft pas twee overwinningen geboekt. En dat zijn notabene de laatste twee wedstrijden. Wat dat betreft kwam Den Bos hier dus wel met een goed gevoel naar Galgenwaard. Maar wordt nu tot nu toe dan op alle front eigenlijk afgetroefd door FC Utrecht. Dat weer net nu in een fase zit dat het weer even wat, wat gas terugneemt. Even wat weinig mogelijkheden creëert. Misschien nu wat ruimte heeft met Markiet aan de rechterkant. Gaat de middenlijn over. Kan dan eens kijken. Eigenlijk loopt alles bij hem weg. Toornstra, de Ridder. En ook Jansen. Dus moet hij terug naar Van der Madel. En die gaat dan in de breedte spelen op uh, Bulthuis. En Den Bos, ja, geeft ze ongelijk. Spelen nu gegroepeerd op eigen helft. Moet dus snel rondgaan die bal. Daar is Utrecht wel een paar keer in geslaagd. Want Utrecht heeft uh, natuurlijk de weg omhoog wel gevonden de laatste weken. Won onder meer twee keer door de doelpunten van de Ridder. Vier maar liefst. Hij is uh, continu gevaarlijk. Was hij ook tegen Feyenoord. Alleen tegen Feyenoord ging de wedstrijd met 1-0 verloren. Lange bal van uh, de Ruiter. Komt terecht op het hoofd. Uh, van uh, Bulthuis, de linksachter van uh, FC Utrecht. En dan een overtreding gefloten. Kusiebuik fluit voor een overtreding van Mortensson, de middenvelder. De Bosnet die vrijtrap heel snel, maar slordig. En dus Toornstra, Willem Jansen, gaat nu helemaal naar de rechterkant. Is daar dan eigenlijk alleen? En Toornstra kijkt dus uh, om zich heen. Vindt Toornstra weer. Toornstra uh, meter of 10, 15 over de middenlijn. Weer met Jansen aan die rechterkant. Nou, dat is Mortenson. Mortenson verslikt zich. Ja, dat moet je niet doen. Dan gaat Den bos en nu proberen snel uit te komen. Hoewel snel, dat moet je ook relatief zien, maar uiteindelijk aan de linkerkant wel Tahapari. Die wat stapjes voorwaarts kan nemen. Dan probeert Zeuntjes aan te spelen. Die kaat snel. En het verplaatst nu naar de rechterkant. Naar Barry Maguire. Maguire heeft er twee voor het uitkiezen in het strafschopgebied. Maar kiest uiteindelijk het hoofd van Hering. En daarmee is het moment voor Den Bos weer voorbij. Bijna 40 minuten gespeeld. Nog vijf tot aan de rust. Het is slechts 1-0. Terwijl Utrecht echt veel en veel beter is geweest in fase in deze wedstrijd. PSV-Telstad is afgelopen. PSV door naar de volgende ronde. Dankzij een 4-1 overwinning. En die houdt kamp in Alkmaar. Kijk naar AZ tegen Sparta. Ik denk de spannendste wedstrijd tot nu toe, want het staat hier 1-1. Al heel snel was het 1-0 voor AZ via Johansson na vijf minuten. Maar Johan Voskamp deed uh, nou, nog geen drie minuten later iets terug. Wat heet iets? Hij schoort een doelpunt en dat uh, is leuk voor de wedstrijd. Daar waar het bij Bas half leeg is, is het hier half vol. Zelfs uh, meer dan dat, want er is aardig wat publiek op deze wedstrijd afgekomen. Ik denk dat het stadion voor driekwart bezet is. En dat is, uh, is wel leuk, ook omdat uh, Sparta heel aardig tegenstand biedt. En AZ een beetje labbekakkerig voetbalt. Uh, af en toe wat uh, ongeconcentreerd. en Misschien denken ze wel, ja, het is maar de nummer 7 van de Jupiler League. En die kunnen we makkelijk hebben, maar zo makkelijk is het allemaal niet. Want uh, om maar aan te geven, Sparta heeft al uh, drie hoekschoppen gekregen en AZ pas eentje. Niet dat dat uh, iets oplevert, maar het geeft toch aan dat uh, Sparta regelmatig op de helft van AZ te vinden is. Nu balbezit voor AZ met uh, Goudelje, die de bal even opzij geeft naar een van de twee Johansons in het team van AZ. Dit is de rechtsback, De andere de spits heeft al uh, gescoord als de bal de diepte in gaat naar Goedelje. Goudelje kan niet koppen, omdat daar Gijs Luiring tussen zit. Ex-AZ. Overigens nog een ex -AZ er bij Sparta in het doel. Uh, mag het bijna wel zeggen. Opa Sinou staat daar. Uh, heel veel clubs al versleten. En uh, met zijn ervaring een goede kracht in het doel van Sparta. Kon er niets aan doen dat uh, Johansson dat eerste doelpunt scoorde. Nu balbezit voor Luiring. Nog vijf minuten op de klok in de eerste helft. Als Lu Luiring... Uh, uh, az de bal naar voren brengt via Nick Viergever... Ook ex-Sparta in dit geval. En die bal komt niet aan. Gaat over de zijlijn. Nog vijf minuutjes te gaan. Het staat 1-1 bij AZ tegen Sparta. Humid heart is only make believe, I am only fighting fire with fire. But you are still a victim of the accidents so you leave. Sure as I'm a victim of design, yeah, yeah, you're all the servants in your new hotel. Screen Y van uh, Billy Joel 1-1. Spannendste duel volgens Andy Houtkamp uh, van de avond. Uh, ja, zeg maar, Sparta beter? Of... Uh, nee, nee, nee, AZ is beter. Hij heeft ook de beste kansen. Maar uh, ja, het staat 1-1 en dat is altijd leuk. Nu een uh, hoekschop voor AZ. We zitten in de 44ste minuut van de eerste helft. Uh, ik zei het al, Johan al heel snel 1-0. En toen de gelijkmaker via Johan Voskamp... En dat is uh, nog steeds het geval. Aanstaande staat de zaterdag hebben AZ-PSV uh, thuis. Dus dat is een uh, aardig weekje zo voor de man uit Alkmaar. Kijken wat de hoekschop oplevert van Willy Overton. Bal komt voor het doel. Wordt weggekopt door Slijngaard. En dan uh, weer binnengebracht door uh, AZ. Maar niet echt uh, lekker. Bal kan wel opgevangen worden achterin. Oh, een hensballetje van Donovan van En, uh, oh nee, die krijgt hem in zijn gezicht. Ja, dat doet pijn. Uh, dat uh, blijkt wel. Er moet ook even gewacht worden met de ingooi. Want de bal is over de zijlijn gegaan. Nou, het gaat alweer met uh, Deekman. En dus kan uh, AZ in de aanval gaan. Gaat dat doen met uh, Jeffrey Gouwerleeuw. Speelt de bal naar uh, zijn... Uh... Kompaan centraal achterin. Nick Viergever. Die daar staat omdat op het allerlaatste moment Jan Buitens is afgevallen. En Donny Gorter nu linksback speelt. En Viergever in de laatste minuut van de eerste helft. Terwijl we geen wissels of blessures hebben gezien. Zullen we er ook geen tijd bij gekregen? Gaat AZ nog een keer in de aanval via de rechterkant. Het staat 1-1. En dat is zo goed als zeker ook de ruststand. Ja, rust is het al bij Utrecht, Den Bosch. 1-0, Frank pekswolle Fortuna kan niet lang meer duren. Nee, nog een goede minuut is er te spelen. 1-0 voor Pek. En dat doet het echt op uh, ja, nou ja, halve kracht, half bakken. Het is maar net hoe je het noemen wilt. Peck doet het rustig aan tegen Fortuna. En dat zie je aan bepaalde momenten. Als ze met z'n vier in de aanval gaan. Tegen twee verdedigers bijvoorbeeld. En dan het, De eeuwigheid duurt voordat de vrije man gevonden wordt. En het duurt zelfs zo lang dat die twee verdedigers met gemak die vier kunnen verdedigen. En een aanvaller, Gravenbeek in dit geval. Die met veel pijn en moeite de achterlijn haalt. Dan een bal voorgeeft. Daar staan drie zwollenaren te kijken naar elkaar. Jongens, iemand. Zin om te schieten. En uiteindelijk gebeurt het niet. En dat zijn de momenten terwijl Peck eigenlijk maar met 1-0. Voor staat, dat je dat soort dingen niet kunt veroorloven nog. En dat kun je doen bij 3-0 tegen Fortuna Sittard. Als Fortuna weet dat het niet meer gaat winnen in deze bekerronde. En dat het dus eigenlijk alles uitgeschakeld. Terwijl het nog bezig is met voetballen. Zoals... Fortuna nu probeert aan te vallen. En dus ook al die ene gevaarlijke kans heeft gekregen. Maar daar is Zwolle niet van onder de indruk geraakt. Dat blijft gewoon op zijn 31 ste rustig doorvoetballen. Heeft ook ruimte hoor. Als het de bal krijgt is het Fortuna dat uh, zich terugtrekt. Het veld probeert klein te maken. En dan moet Zwolle er maar doorheen komen. Het lukt eigenlijk regelmatig met gemak. Maar uh, daar profiteert Zwolle dan toch te weinig van. Mokoccio nu over de linkerkant. Is hij door, Komt hij toch bij Fernandes terecht? Als hij hier nog een klein sprintje trekt bij de achterlijn. Haalt hij die bal nog? Krijgt hij de bal uh, weer uh, terug? Bij Gravenbeek. Gravenbeek naar achteren. En zo houdt Zwolle in ieder geval balbezit in de slotfase van deze eerste helft. Komt het niet meer in de problemen. Gaat het uiteindelijk zelfs helemaal achteruit naar Joost Broersen. En dan gelooft ook Jeroen Sanders het wel voor wat betreft de eerste helft. Het is niet om over naar huis te schrijven. Maar Zwolle leidt wel tegen Fortuna Sittard. Op halve kracht dus 1-0. En dan gaan we naar de Arena. Daar is om kwart voor negen als het goed is. Ajax Volendam begonnen. En daar kijkt Filip Koken. En wedstrijd natuurlijk Filip die in teken staat van uh, Gerry Muren. Zeker, we hebben zojuist een indrukwekkende minuut stilte gehad. Opvallend is ook dat uh, bij Volendam maar één speler een rouwband draagt... vanwege het overlijden van Gerry Muren. Dat is zijn neef, de topscorer in de eerste divisie, Robert Muren. U weet ongetwijfeld dat hij dit een beetje gevolgd heeft... dat de, de Gerry Muren gebroeieerd is met zijn oude club Volendam... en uh, niet met zijn oude club Ajax. Vandaar dat alle spelers van Ajax wel een rouwband dragen. Nou ja, in ieder geval het was een, het was een minuutje. Nou ja, echt, je kon een speld horen vallen werkelijk. Trouwens ook een minuut stilte voor Arendt van der Wel, ook een oud speler van Ajax. Dat hebben we dus uh, achter de rug. In de wedstrijd valt op dat Ajax hier echt wel met een B-team speelt. Sillessen natuurlijk in de goal. Maar uh, Sictorson, Boyles en Bojan zoals aangekondigd krijgen rust. Maar ook Van Rijn begint op de bank. Net als Fischer, net als Denswil. Dus zien we achterin bijvoorbeeld Mike van der Hoorn. eens een keertje in de basis van het team. Sillessen bokst hier voor de eerste keer uh, een bal weg. We zijn drie minuten onderweg. En voor het eerst ook balbezit voor Volendam. Op de helft van uh, Ajax. Dat duurt overigens niet al te lang. De diepe spit. Dat is uh, Menzo. Damien Menzo. Ja inderdaad, familie van, een neefje van, van Stanley. Die kon net niet bij de bal en nu kan Ajax weer beginnen met de opbouw. Met het centrale duo achterin met uh, Van der Horen en Mooijzander. Die nu dan een keer links centraal achterin kan spelen. En Duarte die op uh, eigen helft de bal komt ophalen. En Ajax weer in de aanval met Hoessen nu in de punt van de aanval. Die de bal even kaatst naar de zijkant, naar uh, Duarte. En uh, Ajax wordt al uh, heel vroeg gestoord, al zo vlak uh, bij de middellijn. Dan valt Volendam aan. Volendam is de nummer 15 op dit moment in de Jupiler League. Uh, heeft enorm uh, veel uh, doelpunten gehad al. Die, uh, die verdediging is uh, dit seizoen nog niet al te best geweest. En, uh... Ja, te verwachten valt ook dat, uh, dat Volendam ook vandaag wel de nodige treffers tegen zal krijgen. Dat kan bijna niet anders. Het verschil is in die eerste paar minuten al heel groot. Nu een uh, vrije trap voor Ajax. Als uh, Siem de Jong omver wordt getrokken. Ik denk op een meter of 27 van de goal van Theo Tibbermans. De Friese keeper van Volendam. Schöne achter de bal. Laten we deze vrije trap nog maar even meenemen. Bijna vijf minuten gespeeld. Schöne uh, zet zich bij de bal neer. Een tweemans muurtje wordt op afstand gezet door de scheidsrechter Ed Jansen. En Schöne die heeft de handjes nu in de zij. Gaat even kijken wat hij gaat doen. Wie komt daarin gelopen? Dat is hoes, Maar die vrije trap is werkelijk om te huilen zo slecht. Gaat in één keer over de achterlijn. Totaal geen scherpte bij deze vrije trap bij Schöne. Zo hebben we nu dik vijf minuten gespeeld. Ajax, Volendam nog altijd 0-0. En het is dus bij alle acht uur wedstrijden. Pek Zwolle, Fortuna zit dat 1-0. FC Utrecht, Den Bosch 1-0. En AZ Sparta, daar staat het 1-1. Tony Martin is uh, voor het uh, derde jaar op haar rij uh, wereldkampioen tijdrijder geworden. Verslaggever Steven Dalenboud, die zag in Florence dat de Nederlanders... Nicky Terpstra en Lieve Westra niet konden verrassen. Dan krijgen we dat weer. Horen we vaak. Ja, zie je, die jongens, uh, komt alleen door Martin. Toen Nicky Terpstra van de fiets stapte, had hij al door hoe het zou aflopen met zijn ploegenoot Tony Martin. Terpstra reed zelf de 25e tijd en zag op een tv-scherm hoe Martin al bijna 30 seconden voorsprong had genomen op concurrenten Cancellara en Wiggins. Ja, maar ja, de, de, de, dat lastige stuk in de stad komt er nog aan. En uh, ja, dan is er pas 20 seconden voorsprong niet zoveel. Dus uh, dat hadden we niet te vroeg jeugd. Martin had op de meet een voorsprong van 46 seconden op Wiggins... en 48 op Cancellara. Meteen werd Terpstra's angst bevestigd. Er werd een vergelijking gemaakt met de bijna identieke ploegentijdrit van zondag. Daar zou Martin in zijn eentje zesde zijn geworden. Ook al waren de omstandigheden toen anders. Nummer 2 Bradley Wiggins, sprak vervolgens mooie woorden over Martin. Hij noemde hem van een ander niveau. En Martin noemde dat dan weer een groot compliment van een Tour de France winnaar. Ja, sure. When the former France winner and uh, Olympic gold medalist uh, says this is a, it's a big honor, but um, I know Bradley now really good and uh, know him really well. And uh, I know he's a real gentleman, uh, one of the most fair riders that I know. And uh, yeah, it's it's really nice for him to say this. And I can give the compliment uh, back. He's, he's a real gentleman and uh, I think... Uh, After a hard tour of Britain, he made a perfect racer. It looked like you were flying today. Did it feel like that? Yeah, I mean, I found a good rhythm. Uh, when I heard the intermediate times, I knew that I was on a good way. And um, then it's like a little bit uh, the race is going on your own. When I mean, you you feel that the legs are good, do, do you have the advantage from the time? Uh, then it makes you strong and strong on the hand and uh, you just keep on going and uh, at the end i almost had no pain anymore in the legs i was just uh, full of uh, positive feelings and I was just going yeah. Martin zei dat hij een goed ritme had gevonden. Dat de benen goed voelden. Hij had niet eens pijn aan het einde van de rit. Dan naar de Nederlanders. Terpstra werd dus 25ste. Leeuwe-Westra zelfs 27ste. En dat terwijl ze allebei reden voor een plek in de top 10. Westra, die twee jaar geleden nog achtste werd... zocht, alhoewel ook weer niet al te lang, naar een verklaring. Niet hard genoeg. En ja, is het dan zo vlak na de wedstrijd al een verklaring voor te geven? Nou, nee. ik heb er alles aan gedaan. Dus ik kan me niks verwijten en... Uh... Uh, nee, ja, ik zou het niet weten. Ik heb er alles aan gedaan. Ik ben fit, gezond. Dus ja. Als je dan. Uh, wat voor een uitslag ook rijdt. Uh, daar kan ik gewoon vrede mee hebben. Dus uh, het is gewoon zo. Ook in de tijdrit zelf geen fouten gemaakt? Nee, niks. Nee, het ja, was allemaal goed. Dus. Uh, uh, ja, je echt voor de prijzen mee want doen. moet je gewoon harder rijden. En uh, dat zat er deze dag niet in. Je hebt in jouw carrière. dijken van tijdritten gereden. Uh, waar zit hem dan het verschil in dat dat nu niet lukt? Ja, ja, gewoon uh, iets ietsje mindere dag. Je moet uh, gewoon heel eerlijk zijn en uh, gewoon naar de startlijst kijken. Uh, hier je gewoon geen uh, slechte renders meer in de ronde. Dus, uh, ik wist voor de tijd, en daar ben ik heel uh, eerlijk in. Als je die startlijst ziet, dan, dan, dan zit er geen slechte renders meer tussen. Dus, uh... Was dat twee jaar geleden wel zo, toen je achtste werd? Uh, ik bedoel, was het niveau toen minder hoog? Ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Ja. En jouw niveau was toen hetzelfde als nu. Ja, ik denk niet dat ik. Uh, nee, ik denk niet. Ik denk uh, dat ik even sneller rijd. Misschien wel sneller. Alleen het niveau is gewoon de, op dit moment uh, super hoog. Yes. Moet je hier tevreden mee wezen. Dus uh, ja, ik kan me niks verwijten. Ik heb er alles aan al gedaan en uh, dit, het zei zo. Dus uh, ja, ik kon niet harder. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Anders had hij het wel gedaan. Het niveau is uh, super hoog. Lippens. Goedenavond. Uh, Lieve ja, regel. Die zegt dat. Uh, vooral het niveau van Tony Martin. Uh, ja. daar heeft hij toch over. Of vond jij, vond jij ook het niveau in zijn algemeenheid hoger? Nou, de top drie was natuurlijk uh, fabuleus. Uh, als je kijkt wie daar uh, op het podium staan, als je die drie mannen bij elkaar zag staan: uh, Tony Martin, Bradley Wiggins en Fabian Cancellara. Ja, daar staat wel voor een kapitaal aan tijdrijtalent op het podium. Wiggins, de Olympisch kampioen. Kanselare, trouwens, Olympisch kampioen van Peking in 2008. Viervoudig wereldkampioen. Tony Martin, inmiddels dus drievoudig wereldkampioen. Ja, dit, dit zijn gewoon de beste tijdrijders van dit moment. En terecht dat zij op dat podium staan. Ja, en hoe dat niveau verder in de breedte is. Ja, er zijn wel een hoop renners die voor de Nederlanders eindigen. En ik ben nog maar eens even weer in het verleden gedoken. Hè? Want we rijden nu voor de twintigste keer al het WK tijdrijden. En uh, als je kijkt in al die tijd... één keer een Nederlander op het podium. Stef Clement in 2007, die pakte de bronzen medaille toen. Ja. Uh, we hoorden in, de in de repo hoorden we uh, uh, ook al even zeggen... dat Omgafarma Quickstep de ploegentijdrit heeft gewonnen. Alleen maar dankzij Tony Martin. Dat lijkt me uh, wel ja. logisch, want dan was hij zesde geworden. Hoorde ik ook in diezelfde repo, trouwens. Dus, uh, ja, maar dat uh, verhaal uh, klopt niet helemaal, hoor. Want uh, in die ploegentijdrit stond de wind tegen. Uh, in deze tijdrit stond de wind mee... Uh, dus, dus dat maakt natuurlijk nog wel een verschil natuurlijk. En, uh, maar één ding is wel duidelijk en, en Nicky Terpstra voelt dat feilloos aan. Uh, Tony Martin was natuurlijk wel de motor van zijn ploeg mm -hmm. van Omega Pharma Quickstep. Net zo goed als Ellen van Dijk dat bij haar ploeg was, hè, bij Specialized. En uh, daar kon echt niemand omheen. Want als je naar die ploegentijdrit hebt gekeken en hebt gezien hoe vaak Tony Martin op kop reed. En dat niet alleen maar hoe, hoe lang die beurten waren dat hij uiteindelijk op kop echt vol gas doordraaide. Ja, dan, dan maakt dat wel duidelijk dat Hegemon verreweg de beste renner is... Uh, op tijdritgebied op dit moment. Even terug naar vandaag. Hè. Uh, uh, uh, het gevecht eigenlijk ging om de tweede plek tussen Wiggins en Cancellara. Wat is nou de grootste verrassing? Dat Wiggins tweede werd... Nou, toch eigenlijk ook weer niet hoor. Eerlijk gezegd, uh, kijk, Wiggins was gewoon mede-favoriet. En dat was, uh, kijk, als je kijkt naar zijn resultaten dit seizoen... dan zou je zeggen van, ja, waar baseer je dat op? Uh, slecht gereden natuurlijk, uh, hele slechte Giro. We kennen het allemaal wel, het verhaal. Uiteindelijk uitgevallen, angst voor, uh, voor valpartijen. Uh, ja, hij was absoluut niet in vorm. Maar hij begon langzamerhand wel weer in vorm te komen. En uh, hij heeft ook heel duidelijk op een gegeven moment gesteld... na die mislukte Giro, mijn doel is het WK tijdrijden. Daar in Florence, op die dag, de dag van vandaag, de 25e september... dan wil ik er staan. En dat heeft hij toch, daar heeft hij wel heel goed naartoe gebouwd. De ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Nou zegt dat ook niet heel veel. Maar dan maakte hij die in de tijdrit afgelopen week toch ook wel aardige indruk. Ja, en dan ga je toch serieus rekening houden met Bradley Wiggins. En ik moet eerlijk zeggen dat hij die verwachtingen niet helemaal beschaamd heeft. Kijk, het verschil. Met Martin, dat is heel groot. Hij heeft het zelf al aangegeven. Martin, hij zei het niet letterlijk, maar Martin is van een andere planeet. Is in ieder geval een buitengewoon goede tijdrijder. Maar 46 seconden verschil met Martin. Maar ja, hij klopt wel even. Cancelara En Cancelara, daarvan werd toch eigenlijk wel verwacht... dat hij Martin het vuur aan de schenen zou kunnen leggen. Want uh, in de Ronde van Spanje won hij de tijdrit in Tarazona. Daar klopte die uh, Tony-Martin. Ja, dus, dus daar werd wel veel van verwacht. Dus dat duel tussen Wiggins en Cancelara was leuk. Dat was uiteindelijk twee seconden verschil. Maar ja, uiteindelijk was Martin gewoon verreweg, verreweg de beste. En nog een heel mooie anekdote. Martin had nog een appeltje te schillen met de Cancelara. Dat heeft alles ook te maken met die Vuelta. Dat was een etappe van een kilometer of 175. Hij is vanaf de start is die gedemareerd in die etappe, Tony Martin. 10 meter voor het einde van de etappe werd hij ingelopen door een sprintend peloton. En wie was de man die dat peloton uiteindelijk tot bij Martin bracht? Fabian Cancellara. Dus je kunt je voorstellen dat hij erop gebrand was om Cancellara te kloppen. Oké, okay, goed, dankjewel uh, Gio Lippens. Even wat uitslagen van wedstrijden die inmiddels al zijn afgelopen. Dus geen tussenstanden, maar uitslagen. RVVH tegen Vitesse, moeizaam 1-3. Smithoek tegen Nac 1-2. Rijnsburgse boys tegen Roda, 1-2. AFC tegen Groningen, 0-2. En PSV won thuis met 4-1 van Telstar. Zometeen zijn we terug, dan zijn we live. Bij Peck Fortuna, FC Utrecht en Bosch... AZ Sparta en natuurlijk ook bij Ajax... Volendam. Wat ons betreft eh, graag tot zo. Na het NOS Journaal van 9 uur. Deze week in... Vrijdagmiddag